Ja, van harte welkom of welkom terug bij de Nacht op 1. Hier op deze maandag op dinsdagnacht, 8 februari 2011. We hebben het vannacht over de kroeg. We zijn vannacht uw eigen kroeg en u kunt met ons praten. Ik ben de barman, ik kan u helaas geen drinken schenken, maar ik kan wel met u praten over het onderwerp van vannacht. Want uh, wat vindt u nou prettig aan een kroeg? Wat verwacht u? En wat zijn uw ervaringen met kroegen, barmannen? Of uh, uw vergelijkingen met het buitenland en hier in Nederland? He Ik ben heel benieuwd. En ja, Vindt u het ook minder gezellig uh, geworden, zoals een aantal bellers... het afgelopen uur zei? Of gaat u nog steeds met veel plezier naar de kroeg? 0800-1121, nacht.eo.nl En via de Twitter, at denachtop1. We, praat, uh, we spraken net voor het uh, nieuws van drie uur uh, al even met Margot... Maar ben je er nog? Ja, ja, ja. Nou, kijk, gelukkig. Want jij zei, nou, vroeger gingen we regelmatig, hop, het nachtleven in. Ja, joh. En, en wat was dan voor jou? Was het de gezelligheid, het contact met die he, mensen die je anders niet zou ontmoeten? Of was het was je op zoek naar een liefde? Of... Nee, nee, nee. Gewoon, mijn vriendin en ik tot uh, s'avonds helemaal op te te Make-up voor de avond. En dan gingen we. Dan begonnen we bij een uh, tent in, uh, in uh, Voorburg Den Haag... Dat uh, was een jazzkeldertje en uh, ja, daar speelde Fritz goed uh, een goed, uh, goede, goede muziek. Nou, en dan zeiden we tegen elkaar: joh, laten we even door naar, gaan, naar Amsterdam. En dan laten we een taxi naar Amsterdam. Ja, we hebben ze wel bonter gemaakt. En dan was het een uur of uh, ja, drie, zo, vier. Zeg ik: joh, we nemen even plankgas naar Antwerpen, want daar kon je stappen. Oh, oh. Ook nog? Ja, in het oude Antwerpen. Wat heb jij aan geld gezellig uitgegeven? Dat was zo verschrikkelijk gezellig. Nee, maar wat heb jij veel geld uitgegeven dan zo? Uh, ja, met het... dat zeg jij nou. Dat, dat toevallig had ik het een paar weken geleden met iemand over, die kende mij van vroeger. Ze zegt, je was anders een face sex en wat <lacht> hebben we toch gelachen hè? Wat hebben we toch een hoop lol gehad? Jorkste die kroegen, die zijn rijk voor mij geworden. Ja, ja maar ik kan natuurlijk ook een goede baan. Dat klinkt een beetje autoritair, maar ik verdien de bakken met geld en. Uh, maar ging er ook per bakken uit. Dan maakt het niet uit ook. Hey, en, en wat was het dan wat jou, wat jou trok? Want je zegt, ik ging eerst naar het jazzcafé. Nou, dat is een heel andere sfeer dan als je naar ja, Amsterdam ja, weer gaat. Dat, nee, daar speelde donderdagavond. Er was een kroeg en daar speelde een uh, Frits Katé en de zangeres erbij En die speelde altijd donderdagavond. En, uh, nou ja, die kroeg die zat er vol. Nee, joh, er hing altijd een sfeertje. En dan gingen we naar de oudste kroeg in Amsterdam. De Karpershoek, die bestaat nog, ja... Nee, dan zat je tussen die, die roze echte Amsterdammers... en al die verhalen, iedereen heeft zijn verhaal. En ja. dan, nee, dat was... Ik zou even vertellen, als ik eraan terugdenk, ik, bij mij in Voorburg zit, uh, zit ook een kroegje. En ja, soms kan ik er één keer in de maand komen... en soms uh, rij ik er zo langs en denk ik, nou, ik ga even naar binnen. Maar ja, je kan niet met je scootmobiel naar binnen. Dus dan laat ik dat ding buiten staan en dan geef ik even een geel. zeg ik, ja, heb ik jullie even een arm voor me... <laughs> Want ik moet een arm hebben om vast te houden, dan zal ik door mijn benen. Nou, joh, en dan weer gezellig, joh, even ouwe horen. Nou, dan neem ik een colaatje of zo, uh, of soms een wijntje. Ja. Nou, dan denk ik, het is mooi geweest met het prettige, nou even door het naar huis weer. Ja, en wat, wat was vroeger jouw drankje? Nou, uh, uh, ja, nou, dat zeg je nou, ik was een chablis drinker. Oké. Okay. En het Stevens regel, ja, joh. Ja, zo stevig. Ik dronk toch, ja, maar ik had ook niet echt een goede dronk hoor. Oh? Maar ik wist altijd maat te houden. Okay, Op mijn vriendin is ja. altijd: je wordt vervelend als je te veel gaat drinken. Ja. En als je dan terugdenkt aan, aan barmannen, barvrouwen uit die tijd, wat waren dan de dingen die jij belangrijk vond? Ja, ik zag altijd: wat ik belangrijk vond, gezelligheid creëer je ook zelf. Ja, dus het ligt, ligt niet alleen aan het personeel. Als je alleen maar gaat zitten zuipen en je vol gaat zitten gooien. Maar ik zeg altijd, een, een goede barkeeper of barkeeper, dat is speel van de tent. Die goede ja. barkeeper die zorgen altijd uh, dat je glazen niet leeg staan. En vooral dat Amsterdam, jongens, hebben daar altijd een zitje tussen die ras echte Amsterdammers. Ja. Maar dat maakt dan... die mevrouw net, Helene, die zei, ik vind het juist vervelend als mensen een soort van agressieve verkoop doen. Dus mijn glas is net leeg en dan nee, komen ze al nee, weer nee, aan. Nee, nee nee, dat is ver gezocht. Ik zeg altijd een goede barkeeper, die doet het heel tactisch, die uh, laat zijn ogen overal gaan en die zorgt dat niet de glazen te lang leeg staan. Ja, en die, Toch, die moet ook een beetje het in. Die moet hem... Ik heb dat nog nooit meegemaakt hoor, dat, dat een, uh, een agressieve barkeeper, of ik heb heel wat afgestapt in mijn leven, maar nee, nee, nee, nee, nee, een agressieve barkeeper of een agressief dag, Jos, ga je uit. Nou, Margot, volgens mij eh, hebben mensen die jou in de kroeg tegenkomen massen, want je klinkt als een heerlijk gezellig iemand om mee in de kroeg te zitten. Ja joh, het is God. maar dat maak je toch Dat zijn. doe jij zelf, ja ik hoor het als al. Je maar, ik, als ja. je maar binnenkomt en uh, ik kwam een paar weken geleden, was ik tijden niet geweest. Er was vroeger een andere kroeg en die was van eigenaar veranderd en Ieren, Engels, uh, van alles zat daar, jong, oud. En dan op het moment dan raak je met mensen aan de praat, maar als je maar uh, daar gaat zitten en je zegt niks en je bestelt wat en je gaat je helemaal volzuipen, ja, nee, ja, nee, dat is helemaal niks. Joh. Nee. Je moet er zelf ook een beetje. Het is ook de wisselwerking tussen de gasten en de. Ja, dat vind ik en wel. Maar is... als je jezelf, je moet ook nooit goed, ja, hoe zeg ik nou, niet goed nadenken. Je moet je gewoon je verstand af en toe opnieuw zetten, want je hoort ook wel eens zwalen in die kroeg. Dan denk ik hoe. Die, oh, oh, wat zit hier over? Oefenloze ouwe horen. Of die heeft veel gezopen. Nou ja. ja, maar het ligt aan jezelf, hoe je jezelf ook opstelt. Ja. Hey, en en, en die, de man, Remco Glas, van Koninklijke Horeca Nederland... die zegt, ja, er moet een opleiding komen. Heeft dat nou zin, denk jij, of zit het gewoon in iemand? Wat een opleiding? Komen? Ja, een opleiding voor barmannen en barvrouwen. barkeepers. Nee, nee, nee. Dat, nee? Dat zit, ik zeg wel eens, dat zit in je bloed... Daar ben je voor geschikt. Of daar ben je... Ik heb heel vroeger zelf in de horeca gezeten. Heel, heel vroeger. En nee, nee, nee. dat, dat, dat... Mensen observeren met mensen aanvoelen. En, en inlevingsvermogen. Daar kan je geen opleiding voor krijgen. Dat nee. zit in je of dat zit niet in je. Duidelijk. Dankjewel. Ik vond het heel niet. erg leuk om met je te praten. En ik wens je een goede nacht. Jij hetzelfde. Dankjewel. Dag, dag. Dag. Nou, bent u ook geïnspireerd geraakt door het verhaal van Margot. En denkt u van nou, er zijn ook dingen die ik even wil vertellen over mijn uh, verleden in de kroeg. En de dingen die ik belangrijk vind aan een, aan een kroeg uh, kroegeigenaar of aan een, uh, een barman of een barvrouw. En uh, uh, Nico, de technicus, die zijn het echt, het is een belangrijke steunpilaar zo s'nachts. Die, die zijn het ook van, het gaat er ook om wat voor muziek er gedraaid wordt in de kroeg. Wat vindt u nou fijne muziek in de kroeg? Is het nou Frans, Duits en Nederlandse muziek? Of wilt u juist liever wat achtergrond? Of wilt u juist modern? Is dat voor u ook een reden om te gaan of, of juist weg te blijven? 0800-1121 en nacht.eo.nl Dat zijn uh, de mail en uh, telefoonnummer. Wilt u twitteren, dan kan dat naar uh, op 1 Ik ga nog even naar een mailtje van Willem die zegt in, een, in de afgelopen jaar, in de afgelopen dertig jaar is er veel veranderd. Vroeger was het gezelliger. Toen had je je eigen stamkroeg, kon je gezelschap spelen en met elkaar spelen en het was betaalbaar. Nu is het te commercieel geworden. Het gaat in de hoofdzaak erom dat er veel geld binnenkomt. Het is te duur geworden en het rookverbod speelt zeker mee. Veel kroegen zijn meer op jongeren gericht. Wat biertappen betreft, dat heb ik ook gedaan, dan in een jongerencentrum. Daar moet je echt gevoel voor hebben. En zoals gasten worden behandeld in België, dat is voor Nederland ook een goed idee. Nou, misschien bent u het helemaal eens met, uh, met Willem. En zegt u, nou ja, het is inderdaad heel erg veranderd afgelopen 30 jaar. Of misschien komt u nog precies in dezelfde kroeg als 30 jaar geleden. Praat erop met ons over. 0800-1121 en nacht@eo.nl. Het is tijd...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 I can take you home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 1985 Bruce Springsteen, I'm on fire. We hebben het vannacht over kroegen, uw ervaringen daarmee en uw tips en adviezen richting de mensen die daar werken. Aan de telefoon, Hans, goeie nacht. Nou, dat was de bijdrage van Hans. Ik denk dat Hans niet zoveel van kroegen houdt, want uh, het klonk niet heel positief. Hans, dank je wel voor je intelligente bijdrage. Ik denk dat je je nu heel stoer voelt. Uh, dan gaan we naar de HAP. Goede nacht. Goede nacht. Ben jij iemand die vaak een kroeg bezoekt? Ja, ik wel. Maar Hans, Hans heeft niet veel van gebakken volgens mij. Wat zeg je? Hans heeft niet veel van gebakken. Nee, hè? Nee, jammer. Hé, hey, waar sta je? Het klinkt alsof je buiten bent. Ja uh, ja, ik ben uh, altijd bij Eftel. oh oké. Okay. Ja, hoort... ik, ik, ik, ik krijg geen slaap vanavond. <laughs> oh dat is lastig. Dus ik Hoe dacht, ik, uh, ik ga gewoon even meedoen en uh, ja, ik ben ook gewoon lekker uh, de krug in geweest. En uh, ja, dat is alleen uh, ja oh. tijd uh, niet meer geweest. En waar ergens ben je geweest vanavond? Uh, nou, vanavond ben ik nog nergens geweest okay. behalve, uh, ja, werk. En ben ik moe naar huis gekomen. Ja. Alleen ik krijg geen slaap. Nee. Hey, nee, nee, ik je heb, zeg, ik ben... heb een ruizie met mijn vriendin gemaakt. Oeh, dat is Eigenlijk word ik in de, de krucht dus uit te zitten. Maar nee, nee, dat helpt helemaal niks man. Nee, daarom. Dat is, dat alles, dat is, dat, dat is zo jammer. Van die mensen die dan, dan, gebeurt er iets en dan kunnen ze er niet mee omgaan en dan gaan ze maar een drank. Maar dat is, dat, volgens mij helpt het voor gaan meten. Ja, ik zeg eerlijk, weet je, ik, ik wil wel lekker gaan drinken. Maar als, als ik daar binnen ben dan, dan wil ik gewoon dat iemand me voelt, zeg maar. Okay. Dat ik gewoon aan de kijkers zit en dat ik gewoon een praatje krijg met iemand. Yeah. En uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk heb ik toch een leuke avond, denk ik. Yeah. Yeah. Maar nou, als je toch daar zit en iedereen kijkt naar elkaar. En één uh, verwacht uh, meer dan de ander een beetje. Yeah. En het gaat toch altijd om geld. Dus zoals uh, mevrouw zei, als, als er glas op is, dan willen ze gelijk, uh, wil ze gelijk uh, vullen, weet je. Voor, ja, zonder dat je het zegt. Yeah. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want het gaat erom dat je daar gewoon gezellig bent. En dan mag best wel even een glas. Uh... Ja, klopt. Als het uit liefde komt dat je een glas wilt geven, omdat je mij nog een beetje in de stemming wilt, <laughs> dan vind ik het wel goed. Maar als het toch om geld gaat en je hebt gewoon een lekkere avond, uiteindelijk zeg je tegen je bas, ja, we hebben geld, ge ja, veel, uh, veel geld gemaakt vanavond. Ja, dan vind ik het wel een uh, idee voor, uh, van een leidinggevende. Ja. Wat, wat, van, dus het, het, uh, gaat bij, het gaat er bij jou om dat iemand ook toch in staat is om gezellig een praatje te maken? Uh, klopt. Ja. En, en, en heb je ook wel eens een keer een bui dat je denkt van nou, nu heb ik helemaal geen zin in. Ja, dat, dat moet dan, hoe moet zo iemand dat weten aan jou? Kan je dat aan je gezicht zien? Uh, ja, een beetje wel. <laughs> ja, een beetje wel. Op een gegeven moment is het niet meer leuk. Dus. Dan moet je, ja, dat gaat het vanzelf dat je anders kijkt. Ja. En, en, en ik had het net ook over muziek. Is dat voor jou belangrijk in een kroeg of let je daar nooit op? Uh, nou, ik zeg eerlijk, als het maar gezellig is. Ja. Als de omgeving, iedereen doet mee en uh, ja, leuk aardig, weet je, voor elkaar, iedereen. De barman speelt altijd de grote rol natuurlijk. Ja. Hij moet het ook een beetje ja, gezellig maken, gewoon om te maken of goedenavond uh... Nou, Gewoon uh, nou, gezellig maken. Ja, nee, dat is heel belangrijk. Dat is duidelijk, dankjewel. Nou, ik uh, wens je nog een uh, fijne avond. Dankjewel. Een, uh, Geniet van je programma. sigaretje en ik hoop dat je zometeen lekker kan slapen. Ja, hoop ik. Ja. Dankjewel. Oké, goede nacht. Ja, ik ben ook benieuwd, vindt u gezelligheid nou ook zo belangrijk? Of is het voor u meer dat u gewoon eventjes iets anders wilt dan thuis? Of uh, ja, misschien ook gewoon even behoefte heeft aan een praatje met een vreemde. Iemand uh, die u van tevoren nog niet kende, maar met wie. Uh, een leuk gesprek kan, kan hebben, dingen kan uitwisselen. 0800 0801121 Nacht.eo.nl en ook via de Twitter De Nacht op En ik ben ook echt benieuwd naar uw ervaring in het buitenland. Dat kroegen zijn ze daar nou anders? Ik ben zelf bijvoorbeeld uh, in uh, Ierland geweest. Nou, daar was de bar gewoon niet te verstaan. Dat was in uh, een, een, een, nee, de westkust van Ierland was dat. Nou, en die, ja, ik weet niet wat die man nou zei, maar die heeft dan zo'n accent als niet te verstaan. Dat, dat, dat maakt zo'n kroeg met Guinness, dat maakt het al hè, echt iets anders dan thuis. Nou, ik. Ik ben ook benieuwd naar dat soort verhalen van u 0800 1121 Het Is tijd voor een van de grootste talenten van dit moment. Iemand die vorig jaar doorbrak met Pack Up. En uh, dit is haar tweede single geweest, Skinny Jeans, de Liza Doelen. Als gezegd, Eliza om met skinny jeans. Ja, we hebben het vannacht over de kroeg. Wat zijn nou dingen die u aantrekken in een kroeg? En wat zijn dingen waarom u er niet heen gaat? Bent u zelf werkzaam geweest in een kroeg? Of uh, ja, heeft, bent u echt een trouw bezoeker geweest? En waarom dan? Wat trok u daarin aan? 0800-1121, nacht.eo.nl via Twitter, op 1 Krijgen we krijgen van Nander, die zegt... het begint de nacht al zo vroeg... of is het al zo laat? Nou, we hebben in ieder geval goede muziek gedraaid volgens hem. Nou, Nander blijft ook gewoon luisteren, natuurlijk, hè. Als je iets te melden hebt over de kroeg, van harte welkom. At de Nacht op 1. Aan de telefoon hebben we de heer van Tongeren. Goedenacht. Uh, Goedenacht. Uh, ik ga ook graag opstappen. Ik ben een echte Brabander. Ja, die weten er wel wanten van, hè? Van Ja, wanten, die ja. weten er zeker wanten van. <laughs> Stel dat de Ieren, dus dat is op zich geen probleem. Nee. Maar ik ga dus graag uit om dus een beetje te buurten, maar ook om uh, dingen te leren. Kijk, mensen vertellen iets, en daar pik je ook iets van op. Waarom? Omdat ik dus heel veel gereisd heb, en dan wil ik daar dus iets over vertellen. Ja. En dan zeggen ze van, ja, maar dat weet ik niet, want aan de andere kant van de wereld... zal het wel hetzelfde zijn als in Nederland, maar daar, daar, daar is het niet. Nee, dat is ook, zeker niet. Overal van. is het verschillend. Ja. Nou, en, en wat zijn dan mooie verhalen die je vanuit het buitenland hebt meegenomen? Nou, ik ben ook in Ierland geweest namelijk. Ja. En dan zaten we tegenover een kroeg. Dus gewoon eh, twee in een kamer. En dan gingen we dus naar die kroeg toe. En dan hoorden ze dat wij dus uit Nederland kwamen. Ja, dan is het gewoon feest. Ja. Die Ieren die, die, die geven maar, maar bier weg. En ja, <laughs> ja, maar met dat Guinness bier van hen kun je niet eens doordrinken. Dat is zo zwaar. Ja, ja, dat is, dat is net uh, motorolie. Ja, nou, ik, ik vond het echt net een bruine boterham met kaas die je naar binnen te drinken. Ja, dat, dat, is, echt, uh... dat is zoiets. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Maar kijk, ik ga dus uit om dus qua gezelligheid. Ja. Als ik Vrijdag ga ik weg naar Merckx, het zadencentrum Merks. Dat is in Berchem, dat ligt vlakbij Os. Nou, en dan kom ik ongeveer rond half één binnen. En dat duurt tot ongeveer vier uur, drie uur is het eigenlijk dicht. Maar dan is er achter in de zaal een feest geweest. En dan eh, kom je dus met, met mensen in contact die dus daar gewerkt hebben. En ik, ik kan heel goed met die kastelein overweg. En dan zijn bepaalde klanten zijn weg en dan blijven ze gewoon zitten. Ja, dat kan het goed morgen vijf uur worden. Ja. En dan hoef je niet veel te betalen. Want een die kost dan maar 1,50 euro. Ja, maar dan, dan drink jij toch van niet van Heineken als Brabander? Hm? Jij drinkt toch geen Heineken als Brabander? Nou, in de kroeg wel. Kan. Ja? Ja. Maar normaal heb ik altijd beugenflessen. Oké. Okay. Ja. Maar ja, ik kan eigenlijk... Ik lus eigenlijk alles. Dus, eh, <laughs> dat maakt niet uit ook. <laughs> behalve het Belgisch bier. Dat vind ik niet lekker. Nee. Maar, maar ben jij dan iemand die alleen naar de kroeg gaat... en daar gewoon lekker ik, zijn eigen mensen uitzoekt? Of ben jij iemand die dan met een mannetje of drie, vier gaat... en dan eh, in nee, gesprek nee, nee, raakt nee, nee. met anderen? Nee, ik ben, altijd, ik ben eigenlijk gewoon uit, altijd alleen. Ja. Ik ben dus ook heel veel over de Maas uitgegaan. In Maasbommel. En dat zijn toch wel andere mensen. Kijk, Brabanders die draaien altijd een beetje van het is ja of het is nee. En over de Maas zeggen ze gewoon het is nee of het is ja. En hoor je er niet bij, dan zit je gewoon alleen in de kroeg. Bij wijze van spreken al, al zit er duizend man binnen, dan zit je gewoon alleen. Ja. Dat, is, dat is het verschil. Ja. Maar ja, en juist mijn... op zo'n moment moet zo'n zo kastelein of een, een, een barman, barvrouw aandacht voor je hebben, denk ik dan. Ja, op een, op een dorp wel, maar daar is in Osscha, ben ik ook heel veel het stap gegaan, daar is dat helemaal niet. Nee. Je bestelt en je hebt helemaal verder echt geen contact. Of, ze moet, of je moet daar vaak komen, dan wel, ja. maar anders niet. Nee. Nou, juist, juist dat stukje persoonlijke maakt het volgens, volgens mij voor mensen zoals jou en heel veel anderen. He, um, dat, dat zo prettig om erheen te gaan. Dat je ja. gewoon een gesprek hebt met iemand die je helemaal niet zo goed kent. dus die niet weet hoe jouw thuissituatie is. maar uh -huh. met wie je wel gewoon over de dingen kan praten waarover je wilt praten. Ja, ja maar Brabanters zijn niet zo'n praters, hè? Dan je niet over privé. Is dat zo? Ik dacht ja, juist dat Brabanters altijd zo makkelijk de, praten. Ik doe, de, ik doe daar bijna nooit. Nee. Nou, ik ken niet heel veel Brabanders, dus ik, ik kan er nee, niet... Maar, kijk, ik heb van mijn vader geleerd. Ik woonde in Hagen. Dat is een heel klein dorpje vlakbij Berchem. Die zei altijd, breng je eigen niet over de straat. Nee. En dat moet je ook niet doen. Want sommige mensen die hebben gedronken en die praten en praten... En een dag naar de hand, dan kom je die mensen tegen en zei... Hé... Hey. Ja, je hebt mag. dat en dat verteld, ja. Ja. En dat doe ik niet. Dat wil maar, ik ook niet. Nee, verstandig. Ja, dat is zeer verstandig. Dat heb ik echt van mijn. Ik heb al 13 een vader meer, maar dat heb ik echt geleerd. Ja. En heb je zelf ooit de ambitie gehad of uh, uh, uh, uh, zelf achter een bar gestaan? Nee, nee, mijn zusje wel. Die heeft zelf getapt. Oké. Okay. In een kroeg. Maar mijn grootvader. Kijk, hij ging dus met de achternaam van Tongeren. En die man die kwam dus uit Appelterre. Daar weten we denk ik wat te liggen, vlakbij Megen. Dat zegt me helemaal niks, als ik eerlijk moet zeggen: Appelterre, dat is Gelderland. Oké. Okay. En de Maas is dus vergraven. En toen is mijn grootvader naar Brabant gegaan. En die heeft, die heeft als daar ook een kroeg gehad. Ja. Namelijk. Dus bij ons zit het wel een beetje erin de horeca. Want als ik achter de tap ga staan, ik kan zo tappen. Dat is helemaal geen probleem. En ik vind het ook gezellig. Ja. Ja. Maar het is ook hard werk hoor. Ja, maar dat weet ik. Maar dat, dat, dat zeg ik tegen die mensen ook altijd als ik bij Merk's, het Zalencentrum de Merx ben. Kijk, eh, ik weet dat. Ik weet goed wat, wat werk is in de horeca. Ja. Kijk, want ik zie daar natuurlijk ook hoe hard dat mensen moeten lopen. En, eh, en wat er dus straks ook gezegd werd, van eh, het glas moet leeg zijn. Nou, ik heb voor die man, als het wel eens ooit druk was, omdat ik de Kastelein persoonlijk heel goed ken, denk ik wel eens uit glazen op halen. En dan zei ik tegen mijn Gert: je moet de glazen laten staan, nieuw biertje, dan pas het glas weer pakken. Ja, ja. Want bij iedereen is het verschillend. Sommige mensen die hebben een slechte drank... en die worden boos en agressief. Ik ja. word zelden boos. Ja. Ik krijg steeds meer plezier als ik drink. Ja, het is ook opvallend. Sommige mensen, en dat zijn dan voornamelijk de mensen met uh, iets te veel geld... die drinken dan een biertje half op en dan moet er alweer een nieuw in. En uh, ja. andere mensen die hebben zeer, juist iets van... nou, doe maar lekker rustig aan, ik zit hier gezellig... ik heb een drankje, ik heb een gesprek... en ik hoef helemaal niet achter elkaar door te tanken. Nee, nee maar ik hou ook niet van zatte mensen... Nee, Dat vind ik niet. Het kunnen heel vervelend zijn. Ja, ja heel vervelend. Ja. En al agressief. Ja. ja dan maakt nee, de sfeer dat... er ook niet beter op. Nee, zeker niet. Meneer van Tongeren, dank u wel voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. U hebt een hele mooie uitzending. Dank u wel. En uh, als er we weer een keer een ander onderwerp is, dan zal ik nog wel eens een keer bellen. Nou, van harte welkom. Maar ik hoop dan, waar het dan kijk, als ik het interessant vind we kunnen horen dat ik een brabander ben. Als ik het interessant vind, dan bel ik wel. Maar vind ik het niet interessant, ja, dan denk ik van ja, nou uh, laat andere mensen maar praten. Nou, u mag altijd laten weten als u luistert, hoor. Oké, okay, dat doe ik. Ja, een fijne uitzending. Dank u, dag. Oké, okay, dag. Ja. Nou ja, en voorlopig voor, hoort u weinig van mij wat de nacht op een betreft. Want misschien heeft u het wel meegekregen. Er komt een, een, een nieuwe presentator in de nacht. Dat is de heer Ed Anker. Die kent u misschien nog wel omdat hij Kamerlid is geweest voor de ChristenUnie. En de komende drie maanden gaat u in ieder geval veel van hem horen. Dan gaat hij veel nachten presenteren. Dat betekent voor mij dat het er voor mij eventjes een, een, een stop in zit... Maar eh, het programma gaat gewoon door. Dus uh, volgende week hoort u Herbert weer. En de week daarna kunt u voor het eerst in gesprek gaan met uh, Ed Anker. En er uh, nou, zijn natuurlijk uh, uh, genoeg mooie onderwerpen... waarover u met hem in uh, gesprek kunt gaan. Dus ik hoop ook dat u allemaal blijft luisteren en blijft reageren. Uh, wie ook reageert is uh, Vincent. Goeienacht. Goedenavond. Ja, een kroegbezoeker of, een, of iemand die uh, ja, er toch niet zoveel uh, mee ik ben, heeft? Uh, echt een kroegbezoeker. Oké, okay, en dan echt el el elk weekend dezelfde kroeg of wissel je graag? Nou, ja, als ik als ik even kan naar de stad, dan uh, ga ik het meestal wel naar dezelfde kroeg. Maar ja, dat zijn gewoon een paar kroegen bij elkaar en dan lopen ze allemaal af en dan komen we overal bekenden hè, en, uh, en waar is dat? Ja, dan ga je Apeldoorn. Oké, okay. en dat ligt allemaal op een centraal plein of? Ja, ja, ja, ja Karateplein hebben we daar, zoals we dat zo mooi noemen. Karateplein is dat omdat er altijd zulke vechtpartijen zijn of heet het echt zo? Nee, het heet katerplein, maar uh, na vier uur dan uh, gaat het over het algemeen wel een beetje los daar. Oh. Uh, ik heb er gelukkig nooit mee te maken hoor. Ik ben altijd uh, of al weg of ik loop er doorheen. Want uh, uh, daar hou ik helemaal niet van. Nee. Dus, en wat is voor uh, jou nou uh, een reden om vaak naar de kroeg te gaan? Is dat gewoon om met vrienden weg te gaan of is dat ook een stukje gezelligheid opzoeken? Gewoon in je eentje of? Ja, van alles, van alles. Uh, soms ga je met je vrienden en uh, ik ga soms ook wel eens alleen. Ik heb een tijdje dat ik wel eens naar Amsterdam ging en toen werkte ik daar in de buurt. En dan ging ik gewoon in mijn eentje naar Amsterdam toe en dan ging ik gewoon naar de kroeg. En dan had ik gewoon een prima avond. Ja. Maar dat is denk ik ook per persoon verschillend. Heb je er zelf ook ervaring mee om, om zelf het bier te tappen? Nee, ik ben meer van de andere kant. Uh, <laughs> dat zeggen van, uh, veel mensen, van de ja. <laughs> de andere ja, kant uh, van de Ja, ah, Ik heb het wel eens gedaan bij de voetbalvereniging dat je eens een keer een biertje tapt. Maar uh, ah, nee dat is aan mij niet besteed. Uh, ik, uh, ik drink het liever op en, uh, ja. dan dat ik het aan andere mensen geef. Ja. Ja, veel mensen die, uh, die, uh, die zeggen, die we hier in de uitzending horen... ja, het is minder gezellig geworden in de kroeg. Het, het, het, het, is, het gaat meer om het geld. Ik weet niet hoe oud je bent, maar maak je dat ook mee? Dat het de sfeer verandert? Ja, nou ja, ik ben, uh, ik ben 26, dus ik heb in ieder geval het uh, rookverbod nog meegemaakt. Laat ik dat even zeggen. Ik kijk echt over vroeger op praten, kan ik natuurlijk ook niet. Maar ja, het uh, gras bij de buren is ook al wat groener. Hè? Dus wat dat betreft... Uh, ja. Kijk ja, ik, ik, ik, aan sommige kroegen die zijn helemaal leeg nu. Maar er zijn ook bepaalde kroegen die hebben gewoon een mooie rookruimte. En ja, daar is het ook gewoon hartstikke gezellig. Daar staat gewoon de hele kroeg vol. Ja. En ja, de mensen die gaan roken, die gaan roken. En die komen net zo uit weer terug in de kroeg. Ja, ja toch merk Kijk, je dan vind... dat bijvoorbeeld op, op, op een stuk dansvloer... Of een, of, een, of een stuk van de bar dat opeens leeg is... omdat de hele die hele groep roken is. Of hè, dat ze eventjes weg zijn. Dat is de, ja. Toch is op die manier toch de sfeer wel een stukje veranderd, denk ik. Ja, ik, ik denk dat als je echt in grote kroegen kijkt, dat je dat dan wel hebt. Maar ja, die kroegjes in Apeldoorn zijn over het algemeen relatief klein. Dus ja, het is daar zo druk dat je niet merkt dat er twintig uh, man staan te roken. Nee. Dat heb, daar heb je dan geen last van. Nee, dat, dat scheelt wel. Ja, al ik, dat... ik, ik, ik, ik rook zelf ook. Maar ik vind het wat dat betreft wel weer heel prettig dat je niet thuis komt dat je dan uh, de volgende nog wakker wordt dat je hele kamer naar uh, rook stinkt. Omdat je, je en uh, in de ja. de kroeg hebt gestaan. Dus ja. ja. Ja, ik dat, dat vind ik dan wel weer prettig, maar ja, aan de andere kant ik vind ik het ook heel prettig om uh, in een kroeg te komen waar ik wel een suggestie mag roken bij mijn biertje. Ja, op een of andere manier als roker hoort het dan een soort van je linkerhand een, een, een drankje en je rechterhand een sigaret. Ja, ja. ja. Zo, is het wel, uh, zo is het wel vaak, ja. ja. Nou, goed om te horen dat je in ieder geval nog blijft gaan. Zeker, zeker. Heb je, heb je nog een, een, een tip aan barmensen? Waarvan je zegt, van, nou, dat is echt belangrijk. Let daarop. Ja, kijk, ik, ik, hoor, net, ik hoor net heel veel verschillende verhalen. En er dan komt er een verhaal naar voren van dat barmensen meer tijd moeten hebben voor hun klanten. Maar het is, het is natuurlijk wel een moment van de dag op wat voor soort kroeg jij komt. Ja. En kom jij in een stampensvolle kroeg, dan gaat een barman geen praatje met jou staan maken. Maar dat weet je waarschijnlijk zelf ook wel. Ja. En, en kom jij in een rustige kroeg overdag... Ja, dan gaan ze gezellig met je praten. Ja. Kijk, dat is dan net ook waarvoor voor jezelf komt. Het gaat ook om de verwachtingen kijk, ik... die mensen hebben. Ja, kijk, uh, ik bedoel, als ik een biertje bestel, dan verwacht ik gewoon dat hij me netjes behandelt... en, uh, en dan hoef je helemaal geen praatje met me te maken, maar gewoon alsjeblieft en dankjewel vind ik al prima. Ja. Ja, dan, uh, dan, dan ben je bij mij al een goede barman. En uh, als er maar niet te veel schuim op het bier zit, want dat vind nee. ik nog wel eens schandalig. Twee vingers dik, klaar. <laughs> Nou, dat vind ik eigenlijk al te veel. Want dan heb je weer een barman met dikke vingers staan. En dan zeg je, kijk, het is twee vingers. Ja, ja. dan kan ik ook nog wel een paar. Ja, je kan ze er ook gewoon verticaal in stoppen. Dan zijn het altijd twee vingers. Ja, daarom, daarom. Nou, kom in naar ja, eens denk... een keer een biertje drinken. Dan zal ik een goede voor je tappen. Ja, komt goed. En welke kroeg is dat? Dat is, uh, dat is Café Premier in Ede. Ja, ik zal eens even komen kijken. <laughs> is goed. Ik wens je een goede hey, nacht en rij voorzichtig. Een hey, prettige uitzending. Dank je, dag. Hoi. Ja, wilt u ook reageren? Bent u ook iemand die graag een kroeg bezoekt? Of juist iemand die ermee op is gehouden omdat de sfeer zo veranderd is? Ja, u kunt met ons meepraten vannacht via 0800 nacht.eo.nl via de Twitter, Nacht denachtop1, of in hashtag denachtop1, dan zien we het hier ook. Want uh, ja, we kregen aan het begin van het eerste uur te horen dat de Koninklijke Horeca Nederland vindt dat er een opleiding moet komen voor barpersoneel, voor barkeepers. Maar ja, misschien vindt u dat wel onzin en is het iets wat in iemand moet zitten. En als iemand het niet heeft, dan kan je er nog een opleiding aan geven, maar het heeft geen zin. 0800 1121 en uh, nacht.eo.nl. Wat zijn nou belangrijke eigenschappen volgens u? I will always be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 To. is Kenbaar, de stem van Paul McCartney en Hope of Deliverance, 1993. Kroegen, ja, heeft u nou iets tegen misschien wel? Woont u in de buurt van een kroeg en is het altijd vechten buiten of uh, altijd overlast? Of uh, misschien uh, woont u ja, juist wel heel ver van een kroeg, maar gaat u er graag heen omdat het daar zo'n speciale sfeer is? Nou, wat is dan die sfeer die het zo spe speciaal maakt? 0800-1121, nacht.eo.nl. Aan de telefoon de heer Dieters, goedendacht. Ja. Met het, dit Ditters, ja. Ja, goeie nacht. U bent uh, iemand die regelmatig naar de kroeg gaat of ging of? Ik uh, ging, ik, uh, ik heb nou het voordeel ik hoef niet meer te werken, want ik ben met uh, wat vroeger dus de fut heette. Maar uh, toen ik dus uh, werkte, was ik uh, als ik van het werk naar huis ging, dan was het iedere keer nou bijna elke dag uh, ging ik even naar de kroeg. En dan was het vijf uur geweest en dan uh, ja. was het werk gedaan... en dan konden ze je zichzelf even belonen met een, een, een, een pintje. Ja. En was het dan... Uh, dat, uh, ja, want dat, dat zie je ook vaak, dat mensen elke dag naar de kroeg gaan... omdat ze de alcohol nodig hebben. Was dat bij u? Nou, uh... het was vooral bij ons... Waar ik dus toen naartoe ging, had ik heel veel vrienden. Dus we konden lekker praten en zo. Ja. En is het dan voor u zo dat, um, dat u dat helemaal met de collega's niet had dan? Dat u dat echt in de kroeg moest halen? Nou nee, ik bedoel het ging ook uh, heel goed. Maar ja, gewoon uh, in, En ik had gewoon uh, wat uh, vrije tijd voordat ik de bus moest pakken. Dus uh, ging ik uh, naar de kroeg toe. Ja. Waar was dat? Dat was in uh, Groningen. Oké. Okay. Ja, Groningen is het toch wel bekend als, uh, als bekende, bekende uitgaansstad natuurlijk ook. Of was het in de provincie uh, Groningen? Nee, gewoon in de stad. In de stad zelf? In okay. de stad zelf. Ja. Nee, en en ja, nu tegenwoordig niet meer? Nee, ik bedoel, ik hoef nu, nou niet meer te werken, dus ik ben nu gewoon uh, thuis. Ja, maar goed, je kan vanuit thuis ook natuurlijk altijd even naar de kroeg, toch? Ja, maar bij, bij, uh, waar ik de zoon, nou, daar, uh, dat is echt niet leuk. <laughs> is het zo erg? Nou, ik bedoel, gewoon, uh, waar ik dus woonde, ga ik dus nooit heen. Uh... Nee, ik bedoel, het was gewoon uh, dus, in de stad. Ja, ja. En had je echt uh, vrienden waar je dus mee uh, kon praten en zo. En dan ging je naar de kroeg die uh, de zo heet? Ja, het was gewoon uh, één uh, bepaalde kroeg. En, ja, het was uh, zeker drie, vier keer... Uh, Week. Ja. En wat was er zo goed aan, aan, aan de barman die daar stond, of de barvrouw? Nou, ik bedoel, uh, ik kon heel goed met die uh, de mensen uh, worden, dus. Ja, en dat is belangrijk. Nou, ja, misschien moet het maar weer eens een keer proberen. Nou, ik bedoel, uh, als ik uh, de keer dat ik nog in de stad kom, dan ga ik elke keer daar naartoe. Dus, uh. ah, Oké, okay. en werken daar nog steeds dezelfde mensen dan? Ja. Nou, dat is, dat is wel belangrijk, want je ziet vaak nu tegen... Hè, dat, dat werd al gezegd, van vaak jonge mensen, vakantiekrachten die er kort werken. Maar volgens mij is het ook prettig juist om bij een kroeg te komen... waar mensen al enige tijd werken. Nou, die mensen die zitten er al uh, jaren, dus uh, dat... Uh... Nou, blijft er ook gewoon lekker heen gaan, zou ik zeggen. Ja. <laughs> ik wens u een mooie nacht en ja, dank u wel ook. voor het bellen. Voor elkaar doen Dag. Gaan we eventjes naar de andere telefoonlijn. Goedenacht, de nacht op één. Met wie heb ik het genoegen? Met Hans. Hans. Bronswijk. Bronswijk, nacht Hans. Ah, ja, het gaat vannacht wel... over kroegen. Ja, kroegen. Maar ik wil de aandacht vestigen op de thuiszuipers. Met de kroegen heb je al zoiets van... Nou, zoveel zuipen. Dat mensen je erop van, Nou moet je dat niet meer doen. Ik heb het op de thuiszuipers. Nee, dat, dat, die kunnen niet. Die, die ziet niemand, natuurlijk. Die ziet niemand. Nee. Maar die zuipen meer dan de kroegzuips. Mensen in de kroeg van, ah, nou, ik zuip eens een keer wat. en zo. En, maar de thuiszuipers ja. zo, Zoals ik. Ja, is het bij jou schrikbarend? Ja, schrikbarend, ja, zonder weer. Ja. Maar waarom dan? Waarom doe je dat dan? Omdat ik een uh, geaardheid heb. Die niemand accepteert. Niemand? Nee, zelfs God niet. Oké. Okay. Maar Om, en, om dat over dan, de EO te spreken, dat zegt u? Ja? En dat is dan voor jou een reden om uh, naar de fles te grijpen? Ja, soms uh, weer. Uh. Want ik heb wel pillen, maar die helpen niet. Nee. Maar dan uh, flesje erbij en zo... Maar wat zit ik met de EO? Ik heb niks met de EO. Ik heb niks met God en niks met, uh, met al die andere dingen. Nou ja, toch bel je vannacht? Toch, toch bel ik jullie. Ja. Want ik hoor dat, ik zit op mijn oude radiootje van 40 jaar oud. hoor ik jullie. Ik denk van ja, gelijk over eens een keer beelden. Ja. Maar ja, het, het is niet zomaar een telefo telefoontje volgens mij. Want uh, ik bedoel, het gaat over de kroeg en jij wil de aandacht, uh, aandacht vestigen op mensen als jij zelf. Ja. En, en waarom? Wat, wat wil je zelf eigenlijk? Wat ik zelf wil is uh, gewoon zeggen: van er zijn zoveel mensen die een geaardheid hebben en wat dan ook, dat ze niet in het openbaarheid kunnen zeggen. Dat is het. Ja. Want als ze dat zeggen, dan, ja, dan word je opgehangen of wat dan ook. Ja. Mensen accepteren dat niet. Nee. Of, je nou, uh, of je nou op de EO zit of, of, of, of, of wat dan ook. God accepteert niet dat er mensen zijn zoals ik. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Maar ja, ik, ik ben ik niet degene moeder, om daar uitgebreid met jou over in gesprek te gaan, helaas. Ik, ik kan je wel, uh, als je met, met iemand daar eens even wat langer over wil praten... en ja, dat is dan wel iemand van de EO, kan ik, kan ik je wel... het uh, telefoon 035 uh, 6474849 geven... Jongen, zitten... ik, heb, ik heb vier jaar in therapie gezet. Ja, nee, dan. Ja. Groepstherapie. Ja. Vrijwillig opgenomen geweest. En toch mensen zoals ik, die worden vervloekt. En dan, dan bedoel ik niet uh, het harlekeintje of het, uh, het hoofdnarretje dat mensen baby's neuken en worden dat, dat niet. Nee. Maar mensen zoals ik, die worden vervloekt. God heeft dat niet goed met ons voort. Terwijl ik alleen maar wil liefhebben. Maar dat mag niet. Dat mag niet. Nou, ik, ik kan helaas niks voor jou betekenen. En, en nou ja, zoals gezegd, ik, ik, uh, mijn telefoonnummer kun je bellen, als je wil. Ik wil je toch bedanken voor je telefoontje, Hans. Ja, oké. Okay. En uh, heb uh, ondanks uh, nou ja, ik, uh, alles een nog goede wel, nacht. Uh, ik hoop jij ook. Uh, Arie Boosma, de gay god. Ja. Dag, ja. dag Hans, we gaan het Doei. gesprek uh, ja. verbreken. Dag. Ja, dat was Hans. Goede, goede nacht, Hans. Um, ik ben benieuwd naar uw verhaal over de kroeg, want daar ging het over. En um, u kunt reageren via 0800 1121 via nacht.eo.nl. En u kunt met ons twitteren via denachtop 1 um, ja, Bent u nou iemand die uh, uh, gelukkig wordt van een kroeg... die daar graag uren zit en praat met de barman, de eigenaar, de barvrouw... en... Uh, ja, waarom dan? En, en waarover, waarover heeft u het dan zo al? Wat zijn eigenschappen die een barman moet hebben of een barvrouw? 0800-1121-nacht.eo.nl MUZIEK MUZIEK You see my anxious heart You see what I am feeling And when I fall apart To hold me. How great your love for me. Now I see what you're thinking. You say I'm beautiful, your voice is my healing. Like the song Cool, met hanging on. En dan de akoestische uitvoering. Ja, het is inmiddels alweer 12 voor 4. Dat betekent dat we nog wel even doorgaan met het onderwerp de kroeg. Wat zijn nou de redenen voor u om daarheen te gaan? Of redenen om daar juist weg te blijven? En uh, wat vindt u belangrijk? Wat moet er in een kroeg zijn? Waarom uh, gaat u daarheen? Wat is, een, wat is er belangrijk... Uh, aan een barman. Wat, wat moet die voor eigenschappen hebben? En zijn die dingen aan te leren of is dat aangeboren? Want, uh, ja, zoals u hoorde aan het begin van de uitzending, vertelde Remco Glas, die ook uh, bij de Koninklijke Horeca Nederland zit, die vertelde dat ze daar een opleiding voor willen gaan opstarten. Een mbo-opleiding om de ouderwetse barkeeper terug te krijgen. Maar ja, kan dat wel? Dat is de vraag van vannacht. En ik ga er nu over praten met Frans. Goeiedag. Goeiedag. Ja, ik heb zelf, uh, nou, ik, ik ben... Uh... Mijn kant 67 ja. en ik zit al uh, van mijn 18 jaar in de horeca en jongerenwerk en van daaruit uh, door naar de horeca. We hebben zelf nou een uh, recreatiebedrijf waar veel groepen komen, allerlei leeftijden en als mensen ergens mee bezig zijn, zijn ze gezelliger als alleen maar tanken tanken. Ja. Maar via de bavaria de oude directeur Thijns Winkels hebben we jaren geleden, nou daar praat ik wel zeker over, een 30 jaar terug al eens een keer een opleiding gedaan voor barkeepers. Een barkeeper is iemand die mensen kan binden, kan sturen, noem maar op. En hoor ik aan Nederland, waar ik zelf lid van ben, zou daar heel veel aan kunnen doen. Ja, op welke manier dan? Want, want we horen nu nou, dus bijvoorbeeld. Dat, dat, dat we horen nu bijvoorbeeld dat Remco Glas voorstelt om een opleiding te beginnen. Ja, ook een opleiding. En in die opleiding moet zitten. Ja, contact maken met mensen. Ja. En dan kan je heel simpel, als je een paar kleine goggeltrukken hebt, hè, dan kan je mensen vasthouden aan de bar Je kunt mensen samen koppelen. En de, de normen, dan hou je ook mensen binnen. Je moet niet de mensen naar de straat laten gaan om daar een sigaretje te roken. Dan overzien ze overlast. Horeca Nederland moet zorgen dat er een kroeg komt waar ze staat. Hier mag gerookt worden, hier niet. Dan laten mensen zelf kiezen. En dat is ook gekoppeld in de hulp, Dat is al een basis. De, de kastelein, de barkeeper kan niks meer doen als mensen op straat staan. Nee. Hij moet ze binnen houden. Komen één of twee klanten aan het begin van de avond binnen. dan moet hij ze een praatje voor hebben. Actueel. Oh, een beetje de zaak bijhouden vanuit de krant of radio. Ja, dat hij een gesprek aan kan gaan. In de hele breedte. Over sportbewijzen van spreken. Maar ook over muziek. Politiek. Ja, maar religie, ook eventjes ja. een kleine truc. Een gogeltruc aan oh. de bar. Oh, moet ik dan nog even leren. Nee, daarin, ik zeg al, Bavaria. 30, 40, 40 jaar geleden hebben we daar alles uitgedokterd. Je moet weer de kastelein naar voren halen. Ja. Ik kan veel kroegen rondom mijn Eindhoven. die oude personeel hebben, die ervaring hebben. onder andere de Strijpse Ketel. die hebben dat helemaal perfect in de hand. En dat komt jong en oud. en er is het altijd gezellig. Ja. ja. En dat is ook belangrijk, dat mensen met ervaring daar er staan dan, denk ik. Ja, ja. maar dan ook die, die dan ook het horeca gedeelte kunnen. En ik begeleid zelf, ik ben de stagebegeleider van recreatie, toerisme, horeca. Zelfs met projecten in Zweden zijn we nu met het ROC op het zetten omdat de Nederlanders daar ook met de horeca en recreatie. Ik heb hier een groot recreatiebedrijf met wel meer dan 50 verschillende activiteiten. Dus mensen zijn dan actief bezig, drinken ze een piltje uit gezelligheid. Als mensen uit verveling gaan drinken, dan krijg je overlasten. Dan gaan ze echt zijn eigen volgieten. En dat is de grootste fout. En een goede baargieper hier komen ook studentenverenigingen op de Willem de Zwijgerhoeve. Maar de meesten hebben voor een goed programma. Een slecht weer en een goed weerprogramma. Dan heb je een gezellige persoon aan de baan. Ja, ja en, en toch, want, want ik, geloof, ik geloof daar uh, zeker in... maar toch merk je ook dat mensen die voor hun plezier komen... en die zich echt niet vervelen, dat die zich ook uh, aardig vol kunnen gieten. Jawel, maar die gaat toch op een andere manier... als dat je niks doet. Ja. Dan krijg je verveligheid. Als een mens zelf het gezellig vindt. dan is het een andere drinker. als dat hij daar zit met tegenzin, zeg maar half. of alleen maar voor de alcohol. Ja. Het is niet alleen een kroeg die alleen maar alcohol verkoopt. Die verkoopt zijn zaken in totaliteit, gezelligheid. En hoor ik aan Nederland. wordt tijd dat hij is. en ik hoor het van veel collega's. Dat hij ook wat het roken betreft en andere dingen betreft. Tijd wordt, ik heb er veel mee te maken met de consulenten. Ja, de tijd wordt, dat we zeggen, er moet een andere stroming komen met opleidingen. Ik noem maar iets. Ja, we leren met de horecaopleiding dat je moet handhaven als iemand vervelend is. Als je twee keer handhaft, dan mag je iemand buiten zetten. Ja. Dat weet je, hè? Ja someren nou, om naar buiten te gaan. Ja, en dan mag je anders de politie bellen. Als je doen. dat niet doet, dan kan je is het uh, huisvredebreuk. Ja. Maar als er iemand buiten staat... de kastelein of de barkeeper... geen overzicht meer en geen, geen invloed meer. We nee. jagen ze op straat, we jagen ze naar drankhokken toe. Laten we de, de, de mensen aan het begin vanuit een bepaalde beleefdheid... zelf een keuze maken. Maar maakt daarin de barkeeper... De kastenlijn, de alverwenste kastelijn, die weet van Haverengo alles, weet hij. Die. die weet hoe dat is van de uit. Ik heb zelf in Eindhoven een van Nederlands grootste open jongerencentrum gehad. 1500 jongeren gemiddeld per week. Zelfs dat de koningin op bezoek kwam om te kijken hoe omgaat hier wel en ergens anders niet. Mm -hmm. Maar wij hadden sport en spel als aanknopingspunt. En daar had je en dat gekoppeld aan goede orkesten, misdraagde eigen iemand, dan kreeg je altijd een herkansing. Dan kreeg je een soort mentor hè, die hem een beetje de laatste weken dan, als je op proef was, begeleide. En langzaam werd hij meer deelnamer aan activiteiten dan had je meer overzicht. Ja. Goed, de barman moet dus mensen bezighouden. En ja, maar dat houden. kan wel met een paar simpele gokeltrucjes aan de bar. In ja. het aandenken dus gewoon dat je dus, uh, het een beetje stuurt, niet dat je verveling krijgt als er stelletjes komen. Nee. Eh? Maar je kan koppelen, koppelen zonder dat je uh, mensen het in hebben, maar koppelen in gezelligheid. Nee. Dat is een belangrijk uh, thema. Kijk, ik hoop dat uh, de mensen die luisteren en daar iets mee te maken hebben... daar ook weer wat van hebben geleerd. Ik dank je hartelijk voor je bijdrage. Mag ik uh, nog iets zeggen? Oh, als je het kort houdt. Heel kort, ja. Ik zoek nog mensen die stage willen lopen... in de horeca en in de recreatie voor Zweden. Nou, snelle website. Uh, Willem de Dank je wel. En uh, een goede nacht. De Just S-WAT brengt ons op precies 4 uur. Wilt u blijven bellen, dat kan 0800 1121. Kroegen en Barmannen.